Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil dat slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller worden geholpen. Over twee jaar moeten bijna alle zaken zijn behandeld. En moet iedereen die daar recht op heeft een schadevergoeding hebben gekregen. Je hoort staatssecretaris De Vries. Ik denk dat er echt uitdagingen zijn en ook knelpunten. Dat is ook de reden waarom we nu de afgelopen periode hebben gekeken. En ook in de praktijk getest hebben van wat is er mogelijk, waar kunnen we versnellen. We hebben nu een aantal goede stappen gezet, maar er blijft ook nog echt heel veel werk te doen. En ja, het is niet van de ene op de andere dag geregeld, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar of het lukt om alle slachtoffers sneller te helpen is maar de vraag... De Organisatie die dat regelt zegt dat alles heel traag gaat door regeltjes en procedures. En op de werkvloer is een angstcultuur waardoor mensen ander werk zoeken. Vrijwilligers be beginnen binnenkort een zoekactie bij de Duitse en Deense waddeneilanden naar een jongen van 12. Hij is een van de slachtoffers van een bootongeluk bij Terschelling in oktober vorig jaar. Toen botst een veerboot en een watertaxi op elkaar. Zijn lichaam is nooit gevonden. Onder meer garnalenvissers gaan kijken of ze het lichaam van de jongen misschien vinden in Denemarken of Duitsland. En het zou best kunnen dat er straks in meer steden overvolle containers te zien zijn. Nu legen vuilnisophalers in Utrecht al een week geen containers. En daar wordt het een steeds grotere bende. Ze staken voor een hoger loon en minder werkdruk. Volgens vakbond FNV kunnen meer steden hun borst nat maken. Wij houden het voorlopig wel vol, want de collega's bij de regionale vuilinzameling nemen het van maandag. Over eh, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag vanaf de 13e. En reken maar dat de werkgevers in beweging gaan komen. Want wij gaan dit heel lang volhouden. De staking in Utrecht duurt nog tot en met maandag. Daarna wordt al het afval alsnog ingezameld, belooft de vakbond. En dan nog het weer. Het blijft zacht vanavond en vannacht. Het koelt niet verder af dan 7 graden. Morgen wat motregen, weinig zon en een graad of 9. even Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het valt mee met de avondspits in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Bij Amsterdam Rivierenbuurt buiten op de A10 vanuit knooppunt Watergasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En ook vertraging op de A22 Velzen beverwijk 10 minuten bij Beverwijk, want er staat daar een kapotte auto de rechte rijstrook te blokkeren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Weet je nog die nacht dat ik jou zag staan... Weet je nog die nacht, waarom jij vandaan? voelde onzekerheid Maar het was een feit, het was een lot en daar was jij Weet je nog die dag, je kwam toen naar mijn huis Weet je nog die dag, je voelde je al Ze waren zo verliefd, door iedereen geliefd Want we straalden als nooit tevoren We streelden elkaar nachtelang nacht. Het voelde goed bij jou te zijn Want jij zei dat ik de ware was voor je.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 we zijn elkaar nu kwijt, maar iets in mij zegt het is niet voorbij Weet je nog die keer, onze eerste keer We hadden toen beloofd met een ander nooit meer gebroken hart, het was een valse start Van de mooiste lied Bevrijd van twijfel en onzekerheid ja, ik van hou, Als ik voor je sta, voor je sta. dan dat laat ik gaan. echt zien dat, dat ik, ik voor ga. Je, je ga Als je dit me niet voelt, dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan Foute woorden die ik stuur, en wow. onmacht om niet kwijt te raken. Wow.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 Wanna be with you? I cannot change it. I'm sure not making it one big hell of a fuss. I cannot turn my back. Got to face the facts. Life without you is. Change.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 Just the night turns to noon Ach, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het OM hebben vijf maanden meegekeken met een chatdienst die werd gebruikt door criminelen. Bij invallen in onder meer Nederland, België en Duitsland zijn tot nu toe 42 verdachten opgepakt. Het diplomatieke conflict loopt op over de Chinese ballon die boven het noorden van de Verenigde Staten is gezien. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken stelt zijn bezoek aan China uit vanwege de zaak. Amsterdam wil de opvang van asielzoekers op een cruiseschip verlengen. De Amsterdamse wethouder laat de gemeenteraad weten... dat het aantal opvangplekken van 1000 naar maximaal 1500 gaat. Het weer, vannacht komt er niet verder af dan 7 graden. Ook morgen wordt een zachte dag. Het wordt dan 8 tot 10 graden.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 I'm falling backwards Will you catch me? I wanna lose myself again Be gone